Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De tenten voor Terapel worden vandaag afgebroken, maar is er een oplossing? Al maanden slapen asielzoekers buiten voor het aanmeldcentrum in dat dorp. Met weinig wc's en amper douches. Het leidt tot een onhoudbare situatie. Het kabinet komt nu bij elkaar in de ministerraad om de oplossingen te bespreken. Gisteren kwamen ze al tot een bijna-akkoord met gemeentes. En nu zou het rond moeten komen, is de verwachting. Verslaggever Wilco Boom vertelt dat de gemeentes willen dat er honderden miljoenen worden uitgetrokken. Bang voor verbetering dat van de hele opvang. En dat die ook weer niet wordt wegbezuinigd als het aantal asielzoekers op enig moment zou gaan afnemen. Dat is in het verleden wel gebeurd. Waardoor er in uh, heel veel gemeenten uh, opvangplekken zijn verdwenen. Het treinverkeer in ons land is best wel ontregeld. komt door een staking van NS-personeel. Ze willen meer salaris en minder propvolle roosters. Vandaag rijdt er niks in het westen van het land... maar daar kun je ook op andere plekken iets van merken. Er zijn bijvoorbeeld problemen tussen Utrecht-Amersfoort... en Utrecht en Schiphol. Elf supporters zijn opgepakt bij de Conference League-wedstrijd... tussen FC Twente en Fiorentina. In de Enschede liep het aardig uit de hand. Italianen gooiden vuurwerkbommen en fakkels in het Twentse familievak... En buiten het stadion moesten er mee eraan te pas komen. Niet oké, okay, zegt Twente-speler Robin Prupper. Dat het zo uit de hand loopt, dat vuurwerk uh, in het vak wordt gegooid... Maar waar gewoon kinderen zitten. Dat dus, is schandalig. Dus, ik heb het ook tegen de Fiorentina-gasten gezegd van... Uh, luister, uh, doe wat. Want dit, dit staat echt nergens dit, dit hoort niet op vroeger van thuis. En uh, het is ongelooflijk dat, dat, dat het nog, nog moet gebeuren. Het dus, is gewoon uh, schandalig. De trainer van Fiorentina zegt dat het hem spijt dat het is gebeurd. Hij kijkt terug op een mooie avond, zegt hij ook. Want de club is door, Twente niet. Het weer nog. In het noorden trekken een paar regen- en onweersbuien over. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 25 graden. Maar het voelt broeierig warm. Het weekend is droog, zonnig en nog iets koeler. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor verdraging op de A10, de ring van Amsterdam. Het ging mis bij afrit Amsterdam over Amstel. Daar is zelfs de weg tijdelijk helemaal dicht geweest. Nu is alleen de rechterreisgroep nog dicht...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 Zo, het werkt allemaal weer. Ik denk, wat hoor ik nou toch allemaal, joh? Het leek wel radio. Ja, Goedemorgen, deze morgens. Goedemorgen, vader, vriend. Ja, jij was er ook weer. Ja, ja, ik denk, laat ik maar even langs eh, wippen. Ja, ik vind het heel gezellig, tuurlijk. Ja, nee, die 14 dagen, het vliegt gelukkig om. Want ons we veel te lang wachten. En wij niet alleen, we luisteraars ook. Want ze maar, zijn, ze ja, zijn ja, kijk, er weer, hè? Als, als, duif, als duif vlieg ik sowieso om, hè? Ik, ja, dat, ik, vlieg, dat... ik heb Weet jij, win hoeveel vlieguren ik heb? Dat is niet. Ja, ik weet het eigenlijk niet eens zelf. Nou, ik zag je, ik zag je net lopen, maar het zijn er aardig wat. Het zijn heel wat. <laughs> ja. ja, nee, maar dat. Uh... Heb je ook nog muziek meegenomen? Nou ja, wat zal ik zeggen? Uh, dat, dat, dat heb ik. En, uh... Maar niet voordat ik. Uh... Ja, even een speciale goedemorgen wens aan alle luisteraars natuurlijk. Gerry Rutte, die luistert lekker thuis met een kopje thee. Koekje erbij. Zo? Ja, ja, ja, ja. En hoe weet jij dat het thee is en geen koffie? Ja, dat is ook zo. Maar ja, goed, zo, ja, denk ik. Nou goed, in ieder geval. We maken van. er een prijsvraag van, in ieder geval. En, uh... Zo is dan Gerry. Leuk dat je weer meeluistert. En, uh, ja, we, we hebben weer van alles in huis, hè? toch? Zo is het. Bye, child. Kim Larsen en Kuken, wat word je ervan. Hij volgens mij protesteert hier een beetje, die man. Nou ja, in dit nummer vertelt hij natuurlijk zijn verhaal. Die man heeft genoeg voor zijn kiezen gehad. En hij heeft nou van. Oh, is hij tandarts? Dat was hij vroeger. Ja. En toen werd hij Ja. En wat is daar? Maar dat is hij permanent gebleven, die dameskapper? Alleen oneven daaren. Ja. Oh, Oneven even ja. ja. ja. ja Oké, okay. ja, scheiding ook. Wie? Schaalt hij ook een scheiding? Uh, nee, ze heeft ah, uh, Oké. Okay. Ja, nee, nee, nee. Nou ja, als kapper heb je vaak ook een scheiding, hè? Dus, ja, dat klopt. Maar, uh, maar goed, als je het clipje ziet van, uh, van dit nummer... Hij, die man is een beetje kaal bovenop. En, ja, als je kaal bovenop bent... En de kappers uit Zandvoort, zo. die hebben sowieso hebben ze een, een, een, een gelukje, hè? Want die wonen in Zandvoort, dus die hebben gratis watergolven. Dat is wel zo. Ja, ja. Ik zag, laatst uit eentje lopen met een, een zogenaamde wave-kapsel. ik denk: wat is dat nou, een wave-kapsel? Surf jij wel eens, Willem? Uh, alleen op het internet. Ja, kijk, dat dacht ik al. Nou, ik, zal, ik zal me gauw weer een stukje muziek opzetten. Surf uh, maar naar het volgende nummer. Daar komt ie. Dat was even een verrassend geluidje. Ja, hallo, kom maar binnen. Goedemorgen, heer. ik ben de George Roodkoper. Dag, meneer. Ik, wat... ik woon hier op de Tolweg in de buurt. Ja, waar kom je doen? Ik denk, ik kom even de studio binnen, want ik ben vanmorgen ben ik helemaal ondaan, ben ik wakker geworden. Oh, vertel. Kijk ik naar teletext. Na? Naar Teletext. Dat bestaat er nog? Ja, dat bestaat nog ja, steeds. Het, ja, natuurlijk. En, ja. Ja, mijn naam is dus uh, uh, uh, Roodkoper. En uh, dat komt omdat ik bij de bank altijd rood sta. Want de naam koper is natuurlijk heel bekend, in is Zandvoort. De de zijn er zijn een hele mensen die eten koper: Jan Koper, Piet Koper, ja. Klaas Koper. Roodkopere ketelsteen. Maar mijn naam is dus, omdat ik altijd rood sta bij de bank, noemen ze mij Roodkoper. Ja. Maar ja. ik, ik, ik zei dus al ik ben letterlijk ontzettend ben ik dus wakker geworden he? en ik keek op internet en wat zie ik daar met een traan in mijn oog? Kunt nu draaien meneer? Meneer van de radio, we het draaien? Of oh, ik wat kan draaien, kan Nee, kan draaien. Kan u het draaien? Oh, kan ik het draaien? Raaden moet ik oh, dan zeggen? Uh, ja, ja sorry, dat ik, sorry dat ik het even zo binnenkom. Ik denk het namelijk. Nou, nou, ik vind dat, ik vind, uh, Wim, dat vind het toch leuk, dat die mannen weer Maar ik denk dat ik wel weet waar het over gaat. Ja, dat is namelijk zo dat uh, Nik, nik. Dick, Dick, Dick, Dick, Dick, ja. uh, Dick, Dick, uit Volendam? Eh, daar, daar komen ze schijnbaar vandaan. Ja, ja. ja. Van de dijk van Volendam. Daar kom, ik, daar kom ik nog wel eens. Dan ga ik wel een woningetje maken. Ja. Daar ga ik paling op. Oh, paling op. Ja. Maar niet, die, gaan, die gaan uit. Ik, ik schiet gewoon vol, meneer. Ik ik geef, die uh, gaan, die gaan uit ja. elkaar. Wat zeg je me nou? Die gaan, ja, ze, in april volgend jaar... gaan ze gaan heel uit elkaar. Oh? En dan, dan willen ze allebei een solo-carrière beginnen. Nou, als, het maar niet, als Nick nou wel eens stopt... dan kan Simon zo, zo verder natuurlijk. Ze wel hoeven wel. niet uit elkaar. Als er één stopt, is het genoeg, toch? Ja, vind ik wel. Hoeven ze toch niet allebei te nee, stoppen? Nee nee. Nee, nee, nee. Maar ik zou ze eigenlijk... dat wil ik de in Zandvoort ook meegeven... zou ze, ze steun willen betuigen? Ja. Ook namens alle fans. Alle fans. Eh, hebben, ze nou, hebben ze nou fans willen, weet je dat? Ja, laatst hebben ze die fanclub uh, hebben ze bekeken. Het schijnt een van de grootste te zijn van Nederland... Uh, ...18 leden en uh, ja... Ja, dan uh, zijn het de 17, want ik ben de 18e lid dan. Oh, u bent dat. Ja, ik ja. ben de 18e ja. de, Maar ik ben zo trouw, maar ik zou ze steun willen geven... ...en dan zou ik willen zeggen jongens, pak maar mijn hand...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 Ik ken nooit wel alleen de mooie. Uh, Wat zie jij nou uh, van Willem dat ze uit elkaar gaan? Meneer, meneer uh, Roodkoper, een momentje. Want, uh, ik wil even met Willem praten erover. Want Willem die heeft natuurlijk ook. Uh, is misschien ook wel fan van, van Nick en Simon. Of ben ik nou helemaal. Uh, uh, ben ik het spoor bijster? Nee, nee, als, nee, nee ja, je bent in de war. Kijk, uh, je, uh, je hebt natuurlijk Nick en Simon, heb je. Ja. En je hebt Dick en Raymond. Die ken ik niet. Ja, daar ben ik weer fan van. Oh, daar ben jij weer fan Dick, yeah. Dick en Dick. Dick Raymond. And Dick en Raymond. Dick en... Ja, Dick van Raymond. Ja, ja. oké. Okay. Ja, dus, hey, uh, lu luister, luister nou, die, die, die, die Nick en Simon. Het schijnt dan ook wel zo te zijn... dat een van die twee mannen... Yeah. Nou kan ik niet bewijzen wie het is, want het kan net zo goed Nick zijn. Maar het kan ook net zo goed Simon zijn. Die schijnt een buitenechtelijke relatie te hebben. Ja. Wat net met, net met, ja, dat vroeger ook met John Lennon en Yoko Ono. oh wie? Yogi Ono. ja, Ono. Ja, die, die hadden ook, uh, zeg maar, die hebben er eigenlijk... Volgens mij hebben die ervoor gezorgd dat de Beatles uit elkaar zijn gegaan. Nee, dat heeft zij alleen gedaan. Heb zij dat gedaan? Zij heeft dat alleen gedaan. Ja. Zij zegt echt waar, meneer. Ja, ja, ja, is, meneer uh, is, Bruist? Ja, dit is uh, ernstig. Ja, ja, ja. <laughs> ja, maar, maar moet je luisteren? Want ik, ik heb... ja, meneer uh, uh, uh, Roodkoper, uh, even tussen beiden. Uh, uh, ik, ik zeg altijd, Wim, ik zeg ja. altijd: Never change the winning team. Hoe, hoe, hoe, hoe kijk nou uit? ja, daar ben ik helemaal met je eens. Maar ja, op een gegeven moment, laten we heel eerlijk zijn: op een gegeven moment is het een beetje uitgemolken. Hè. Dan is alles al gedaan, alles al geprobeerd. Ja, maar die man, uh, ja, wat vind wat jij van het hele Simon en Garfunkel gebeuren van die twee mannen? Nou ja, uh, ja dat leg je nu in één lijn met uh, Nick en Simon. Nou ja, ja die waren natuurlijk uh, bij uitstek fan van Simon en Garfunkel. Ja, je hele... kunt, maar je kunt wel fan zijn, maar op een gegeven moment ga je dus een oeuvre... Uh, ga je dus, uh, uh, uh, helemaal onderzoeken, helemaal uitsmeren, helemaal uitwerken en zo. En dan krijg je in één keer dat dus ze zeggen, weet je wat... We gaan een album uitbrengen met allemaal Simon en Kaafwenkel nummers. Allemaal... Nou, weet ik ook, nou weet ik ook ineens. Ja, meneer Roodkoper, u, u valt er zomaar tussen. Ja, dat ken ik niet. Ja, maar even, even gaan vertellen van luister, luister, luister mensen. Zandvoort, luister naar meneer Roodkoper, luister. Die, die, nee, Simon, een van die twee ja. heeft een buiten relatie opgedaan in Amerika. Met Annie Schilder. Nee, niet nee, Annie Schilder. Oh, Annie die is nou loodgieter, dus die schildert al lang niet meer. Nee, nee, nee. Maar luister. Ja. Ze waren in Amerika vanwege dat project van Simon en Gar ja. En daar hebben ze dus een dame leren kennen, een van die twee. Ja. En die schijnt te heten. Ik ga het eigenlijk fluisteren. Liever wel, want dit is wel, dit is wel openbaar radio, hè, dit. Dat, uh... Ze heette Mrs. Robinson. We'll you are Het meester Robinson neemt afscheid van de heer uh, Roodkoper. Roodkoper, ik moet even wenden aan die naam, maar... Uh... Ja, ik vind het best wel gezellig om hier eens even te zijn. Ik, ik heb een mooie studio trouwens. Ja, dankjewel. Ik kijk even een beetje omheen. Daar zijn we netje. terug mee geweest. Ja, mijn bankstel staan ook. Hebben bankstel, dat, lichtstoel. Hebben jullie dat gejat? Nee, nee, nee, nee. nee. Neem heel af en toe, één keer in de zoveel tijd, dan heeft uh, Kim Holland hier ook een praktijk. En uh, hetzelfde ruimte, zeg maar, ja. Oh, is dat Kim Holland... moet je niet over? komt de ik van mevrouw hier niet meer naartoe. Kim Holland, van Holland Casino. Oh, dat is al Ja, je haalt, je haalt de bol door elkaar. Ik haal de bol. ja, inderdaad. Ja, maar ik ja. vind het ja. leuk om hier te zijn en eh, bedankt dat je... Ken je trouwens de, de, de, de, de film waarin het liedje wordt, eh, wordt gespeeld? Je mag het me vertellen. Nou, zal ik dat doen, uh, Wim? Ja, doe, uh, maar, doe maar even. Dat uh, is The Graduate... En en de graduate is een een speelfilm dat gaat op, op uh, iemand die dan verliefd wordt op een vrouw maar die vrouw heeft ook een dochter ja yeah. Nou je raadt het al op een gegeven moment uh, dan uh, moet die vrouw haar geliefde inruilen voor haar dochter en uh, oh. Ja, dat, dat loopt zo uit de hand, die verliefdheid. Maar op een gegeven moment, die dochter gaat toch met een ander trouwen. Ja, ja, ja. En dan, uh, degene die dan graag die dochter zou willen hebben... die gaat dan naar het kerkje waar het huwelijk plaatsvindt. dus het eind van de film trouwens. Ja. Dat, en dat is dan... Uh, uh, dan komt hij komt de kerk binnen. En net voordat zij het ja-woord wil geven... schreeuwt hij van, nee, nee. ja. In het Engels dan, hè? Ja, ja, is no, dat niet? No, no, no, no, no, no, no, no, yes, no. En, dan, en dan, yeah. uh, dan kijkt ze om en net voordat ze het jaar wordt geeft... loopt de bruid loopt de kerk uit en, en loopt ze hard weg... met toch haar grote geliefde kennelijk. En dan is de man natuurlijk ook helemaal gelukkig. Dus de film die heeft toch nog een happy end. Ik zal bijna zeggen ja, pracht... Story of My Life. Maar ja. <laughs> The Graduate. Mrs. Robinson. Ja. Uh, uh, meneer de buurman, uh, meneer George Roodkoper. Ja, wat wil je, lijkt me een beetje op een hobby ook zo, en ik ook wel een beetje nadenken zo. Nee, maar luister, ik, ik kom af en toe wel even binnenvallen. Als dat mag. Misschien dat ik ook wat mag vertellen over Zandvoort. Als ik wat nieuws weet hier... Tuurlijk. Ze schijnen hier ook te gaan racen namelijk. Is het zo? Ja, dat, oh. ja, dat een bepaalde formule is dat. Ja. En uh, ik weet niet, het is maar formule 1 of 2 of 3. Oh, dat kan we moeten nog even uitzoeken. Hè? Ja. Nou, Daar ja, kan ik ja. ook misschien wat over komen vertellen als u het leuk vindt. Ja, natuurlijk. Maar dan wordt het we wel after the race dan. Af, oh, dat is ook goed hoor. Dat maakt me allemaal eh? niks uit. Ja, nou, hartstikke bedankt dat u even langs bent geweest. Tot uh, over twee weken. Hebben wij, wij gewaardeerd, weer. Wim, toch? Ja, zeer zeker. Nou. nog de volgende keer maar weer. Ja. Take your super quiet En, uh, ja, of was dit de after tea? Ja? Weet je dat ik die nog eens gezien heb in Haarlem? Echt waar? L live in de Kruisstraat. Met, nee, de Jansstraat. Ja, oké. Okay. ze op in het gebouw wat uh, aan een koor toebehoort. Ja. Als oefenruimte. Thee Huis. Gezet? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. het nee. uh, Nou, beroemd Haarlems gebouw in ieder geval. Ja. Uh, uh, en dat daar de after tea op. Oké. Okay. En uh, je had ook de T-set. Ja, de T-set met, uh, met Peter Tetro. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. We worden en, oud, je, jongen, dat we dit allemaal weten. Je had ook zo'n liedje over, over een heks, hè? He, ja, ja. Maar, she likes weeds. Ja, maar ik draag altijd, she likes weed. They're denk, easy to grow. Ze bloot als een gek, dat mens. They are easy to grow. Easy to grow in the morning, you. Beste luisteraars, welkom in de Wisselwood-studio's in Hilversum. She likes weed. Ja, nee, dat is, uh, ja... Over uh, overschakelen gesproken en trouwens, we krijgen uh, zometeen krijgen wij nog een, uh, een, uh, nog een telefoongesprek met iemand van de Nederlandse Spoorwegen. Hallo. Oh, oh, u bent er al. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wie spreek ik? Ja, met Jan Spoor. Jan Spoor. Ja, ik zo. ben, uh, ik heb echt mijn handen vol op de mensen allemaal. Uh, ...bij te praten, maar wat daar allemaal op de hand is op het spoor... En wat is er allemaal nou, allemaal, nou, allemaal, de, allemaal allemaal allemaal? Nou, ze, ze zijn al het staak, hè. Dat wil zeggen dat er bijzondere treintrajecten... ...die zijn nou buiten werking gesteld. Oh, waarom hebben ze die neergelegd dan? Ja, die heb, dat maakt niet uit, maar goed, ik, ik, heb, oh. de, ik heb de leiding. De bovenleiding. De bovenleiding, <laughs> oké. Okay. Ja, en, maar nou moet ik dus maar aangeven aan de mensen... Eh, ...dat ze geld kunnen wisselen... Ja. Op bepaalde trajecten waar de wissels nou toegankelijk zijn om te wisselen. Dus dan kunnen ze een dat de trein eroverheen rijdt. kunnen ze daar nou geld wisselen? Oh, begrijp je? Ja, ja, ja, ja, nee, ik begrijp dat wel. Dat, uh, ja. Maar wat zijn, wat zijn de, de, de verwachtingen voor komende tijd? Want we krijgen natuurlijk een zand voor de Formule 1. Nou, dat is mijn grootste angst, meneer. Dat ze gaan blijven staken. Vanwege, ja. vanwege de, de, de, de, de lonen die ze omhoog willen hebben. Hè? Ja. Dat ze blijven staken en dat de treinen naar Zandvoort ook niet zullen rijden. Maar... Dat, dat zou kunnen gebeuren, natuurlijk. Ja. En daar heb ik een groot probleem, want dan moet ze allemaal op de fiets. Maar het is toch zo dat uh, als de lonen bij het spoor gaan stijgen. Ja? Dat kan toch helemaal niet? Nederland is zo vlak als maar kan. We hebben hier geen bergen of zo, hoe kan dat nou stijgen? Ja, nee, maar daar maakt ik wat? Ja. Was je grap, hè? Was je grap. Ja, ja, ja, ja. Nou, maar goed, ik wil de mensen dus eventjes waarschuwen... ook uit zand dat je moet niet naar Zuid-Holland gaan. Op dit moment, wat in Zuid-Holland... er zijn strakingen. En dan kun je dus niet met de trein heen. Dus je moet met de auto, en dan heb je een pech, wat dan sta je ook in de vinger. Dus dat is dat allemaal waardigheid natuurlijk. Ja, en, mag, ik, mag ik dit beschouwen als een dienstmededeling? Dit was een dienstmededeling, interessant voor het. Geef me veel plezier even goed. Nou, tot de volgende keer! Nou. choose Misschien hebben we een mooie vijf of vijf over welf En uh, ja, wat gaan we nog krijgen? En dit is ook een, uh, een beetje uit de tijd van Sandy Shaw en zo, hè? Ja. ja. Een meisje wilde op de blote voeten liep, hè? Als, als ze moest optreden, Sandy Shaw. Ja, maar die heeft later ook, uh, ook uh, uh, meegedaan in het hele beroemde sprookje... van uh, gebroeders Grim. een meisje met de zavondstokjes. Die liep ook de blote voetjes. Ja. Weet je nog? Ja. ja. En uiteindelijk was het zo dat ze die stokjes stakste aan... ze de vingers verbrand. Ja ja. ja. ja, ja, ja. Heel sneu verhaal allemaal... Ja, ja, dat uh, was in 1965 ongeveer. Want toen was ik 18 en dat kan me nog goed herinneren. Toen had ik ook verkeering. Ja. Ja. Hoe heet ze en wat Deden vader <coughs> uh, Marianne heette ze. Marianne. Kuiper van de achternaam Oh, wat zei dat? Zij was dat. En uh, ja, daar ben ik hier ook wel mee naar het strand geweest trouwens. Leuk mensen De mensen hebben het en nog over. Daar wordt nog over gekletst. Er wordt nog over gekletst. Ja, ja, maar die was ook fan van... Uh, van uh, uh, heb het dan een string, uh, de, de Sandy Shawdown. Sandy Shaw. En die, dat, die liep, mijn, mijn, mijn toenmalige verkeer liep ook altijd op de blote voeten. Echt waar? Ja. ja, maar dat doe je gauw op het strand, hè? Het scheelde een hoop schoenen in het jaar. In ja. Het dan. Ja. ja. Want het is, ja, schoenen had ze eigenlijk niet, dus, Nee, nee, nee. Het had ook zwavelstokjes. Ze had ook zwavelstokjes. Ze had zwavelstokjes. Ja, Maar zij heeft me wel leren zoenen, Willem. Maar is wel leuk, hoor. Ik had nog nooit gezoend, joh. Nee. Dat was in die jaren, als je 18 was. Ja. had je geluk als je een keer gezoend had. Ja, het is uh, waar ik vandaan kom. Ik kom uit het oosten van het land. En uh, wat wij daar deden, was uh, ja, brommerskiken. En uh, ik denk, nou, brommerskiken, spannend. Hebben die boerendochters dacht ik, nou, en met een hooiberg en zo. En, uh, ja. Nou ja, wat heb ik allemaal gezien? Ik heb een Zundam gezien. Een Krijdelen, een Poeg, een Thomas heb ik gezien. Ja. En, uh, weet je wat ik had? Een DKW ook nog. Nee, ja. Ja, maar ja. Weet, weet je wat ik had? Serieus ja. hoor. Ja. Een Sparta. <laughs> een Sparta, heette ze zo? Nee. Een, oh, oh, oh, dat was een Bromma. Ja. Oh, een groene Sparta. Een groene Sparta. Ja, groen met, met dat andere kleuren natuurlijk. Maar. Ja. Ik weet ook nog wat die kostte. 749 gulden toen. Ja. Gekocht bij uh, de firma Smit in de, in de Leidse buurt in Haarlem. ja. Ja, En uh, ja, uh, daar liep ik uh, net zo voordat ik 16 werd... liep ik natuurlijk regelmatig daar uh, bij die winkel voorbij... in de etalage te kijken. En dan liep ik uh, ja, een beetje te kwijlen naar die brommer natuurlijk... want die wilde ik wel graag hebben. Die man bij jij volgens aan in de winkel... die heb ik onlangs nog gesproken. En hij zei, vroeger zegt hij, stond hier een man die te kwijlen naar die brommer... Ja. maar zei had die man had geen broek aan. <laughs> ja. Nou, dat. Hé, luister, dat kon ik natuurlijk helemaal niet betalen. Die leefde er helemaal niet natuurlijk. Nee. En mijn ouders eigenlijk ook niet, want die, uh, ja, die, hadden, die hadden ook niet uh, een uh, inkomen. dat je zegt van nou, dan gaan we eens even een nieuwe brommer voor ons zoontje kopen. Dus, maar ik had wat vakantiewerk gedaan toen bij de Haarlemse Prima. Dat zegt jou niks. Dat is dan niet het bordeel? Dat, dat, nou, oh, dat dacht ik. Nee, dat dacht de, ik. De, de Prima was toen een supermarkt in Haarlem. Prima. Priba. Priba, Priba, ja. En het, dat, zit, dat zat op de kruisweg in Haarlem. schuin tegenover de HEMA, weet ik ook nog. Ja, ja. O, oh, dat gedeelte. Ja, dat Als je naar het station gaat. Ja, ja. Uh, ja, oh, ja. Dat, dat, dat weet jij zelf. Ja, natuurlijk. Weet je dat is het station altijd bevinden. Maar daar heb ik dus op de, op de zon, woensdagmiddag en op de zaterdagmiddag vakantiewerk gedaan. Ja. En dan kreeg ik vijf gulden op een middag. Ja. En toen had ik een paar honderd gulden bij elkaar gespaard. En toen hebben mijn ouders, die hebben toen een financiering genomen nog voor ah, mij. Ja, echt waar? Om die bronfiets te kunnen kopen. Toen ik 16 was. Ja hoor. Toen je zestien, to, to, to liep je daar in je driekwarten. en je petje op. Ja. Maar, maar, ja. maar, maar, maar. Ik had een vriend. die heette Dico Noordermeer. En Dico die kreeg een poeg. Ai. Want uh, Charles kreeg een Sparta. Dus, en we waren vrienden. Dus de ouders van Dieco vonden van ja, kunnen we die jongen niet. Uh, en dan moet hij elke keer achterop met Charles. Dus dat, hij moet een eigen bron maar hebben. Maar die kreeg een poeg. Ja. Geen nieuwe, maar een tweede halse. Maar wat verdorie. Ja, wel een poeg. Wel een poeg. Ja. <laughs> ja, maar luister, ja. wat die knarren, die knarren met Keihard voorbij. Dat, die, die, dat ding van mij ging. Dat, die was afgesteld op een kilometer of veertig. Ja. En dan mocht je toen nog zonder helm op ja, ja, ja. Maar, maar die poeg van hem, nou, dat ging volgens mij wel 55, 60 al toen. Ik vind het een schande, mag ik dat zeggen? Maar vind het een we zijn, we <laughs> zijn met z'n tweeën toen, dus dat is wel leuk om even te vertellen. Want ja. we, uh, we zijn toen nog, samen met de Brommer zijn we uh, op een zondag uh, naar Soesdijk gereden. Waar, uh, waar toen maalverkeningen... Naar Vleningen, het paleis Soesdijk. Jullie banana. Hè? En daar was toen een, een, een live televisie uitzending. Uh, uh, daar liep namelijk... Uh, uh, toen nog prinses Beatrix. Met, het is wel een net verhaal toch? Hè, het is een net verhaal. Ja, met, ja. met Klaus liep daar door de tuinen van uh, Soesdijk. Aan, ja. de, aan de. Nou, noem het maar even de publiekskant. De publiekskant, aan de andere en, kant van de En daar stond een hele hoop volk natuurlijk. En ja, die allemaal ja, zwaaien. Ja, en ja, uh, ja. naar en, en, Klaus ook. En dan wordt die andere ook weer Bernard Daaf voorstellen Bernard. Nee, ja, hij, die was nee, er niet nee, bij. Kijk, wie komt er nou binnen? Kijk nou, hey. kijk, kijk. Dolly. Een oud, een oud gediende. Ik heb al een, een koffer of die, uh, uh, uh, neergelegd en zo. Hé, hey Dol, goedemorgen. goedemorgen. Hoort om ons. Ja, goedemorgen. Oh, goedemorgen. Goeie goeie Hij is. werkt maar aan één kant, weet je dat? Ja, maar het is ook een mono-uitzending. Je je, als een mono-uitzending. <laughs> ja, je, je, je, je, bent, je bent live in de uitzending, Dol? Zo, wat goed. Wat nou, leuk, hè? weer is. Je terug, ja, ouwe honk. Ja. ja, ja, ja, ja. Wat gezellig. Je het, hè? Als je ouwe wordt, dan kruip je weer terug Heb je nog een binnenkomer is. dat je zegt van... Ik kom binnen, ik heb meteen heb ik Niels. Uh, ik heb koffie Oh, je hebt oh, koffietje. En we beginnen met Zorg Willem voor muziek bij de koffie. Heerlijk. blij moet je zelf bakken. Ja. Oh, maar blij dat je er bruin bent. Ja. Nou, ik uh, dank, je voor de, dank jullie voor de uitnodiging. Hartstikke gezellig. Weer ja, naast. dat vonden wij ook. Daarom hebben we je ook uitgenodigd natuurlijk. Kijk eens aan. En, heb ja. je een speciaal leuk liedje voor? Uh, ja, we zijn, we zijn de, de drie, uh, drie luikjes weer samen. Dus ja, happy together. <laughs> ja. Maar. If your Dolly in de house en, uh, en uh, er worden gelijk weer herinneringen opgehaald en zo. En, en werkelijk, ik zit hier alweer met klotsende oksels. Het is niet te geloven. <gênio possibly> hey Dolly, wat, wat zag ik nou van de week euh, euh, euh, euh, op het internet? Wat zag Ik nou? weet het niet. De ja, staat volgens mij ben jij euh, hier in Zandvoort de slimste mens. Nou, dat viel tegen. Dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook. Maar... Uh, er maakte iemand een opmerking en die zei van... ja, nou ja, je zit daar in je eentje op dat bankje... dus dat maakt jou de slimste mens. Toen zei kijk, dat is slim. Ja, ja. Daarmee ben jij nu de slimste van Zandvoort. Ja. Ja, toch? Dat was Wim. Wim Mendel zei dat. Ja. Ja, nee, maar dat was leuk. Uh, ik heb hoe daar uh, je Hoe ik daar terecht kwam. Ja. Uh, met de auto, ben ja. ik gegaan. Dat is al op zich al heel slim... Want ja, als je met de trein was gegaan, was je niet gekomen. Nou ja, had ik moet te moeten lopen. Ja. Kom ja. je met de trein niet Ja, vandaag de dag niet. Nee, want die nee, staken allemaal. Staak nee, alles. ja, zo bedoel Nee, Maar waar ja. is die studio? Waar in Hilversum. Is, in, oh, oh ja? Ja, in Hilversum. In de, in de Max-studio's. Had jij daar een visum voor? Dat je daar binnen mocht? Nee. Leren? Dat, dat is heel leuk misschien ook voor de mensen om te weten. Uh, het is natuurlijk al een paar jaar niet geweest... in verband mm -hmm. met de corona. Maar normaal gesproken organiseren de omroepen in, in Hilversum... een open dag één keer per jaar of twee keer per jaar. Mm -hmm. En dan kun je dus zo al die studio's inlopen... Ja. Dat heb ik destijds met Roy gedaan. Met Roy van Buringen zijn we met z'n tweeën gegaan. Hebben we ook van. Uh, ja, die de zit de nog, Die, zit, die, zit, die zit, schijnt daar nog opgesloten te zitten. Die is er dan weer uitgekomen toch? Ja. Oh, is dat zo? Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja ik, ik was hem al kwijtgeraakt. Ik denk, waar is die? Oh, dat is het. Hem. Ja, die, hij ja. belt nog wel eens op in paniek. Oh, s'nachts vooral. Ja, ja. En, en, en dan? Ja, dan word ik wakker en dan neem ik de telefoon. Ja, met Roy. Ja, wat is er, Roy? Ja, ik zit nog steeds in die studio. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, ik maar, wil... hij vond maar... het er ook prachtig. Ik kan me voorstellen hoor. En hij had zo'n ja, honger. Zo ik heb honger, ik heb honger. Ja, honger. <laughs> Bitterballen. Bij hem alle Misschien hebben ze nog wel... wat bij het meest op tafel. Hè? Daar zit een barretje. Het is, is wel, wel leuk om dat mee te maken allemaal natuurlijk. Fantastisch. En, en, en nou, Ik vond dat zo geweldig om op zo'n stoel te mogen zitten een keer. Het is überhaupt of... lekker om op een stoel te zitten. Ja, maar zo'n stoel hè. <laughs> ja. Zo'n stoel. Als je toch weet, al die, al die, uh, die beroemde heb mensen. Heb je ook even op de stoel zitten? van, uh, hoe, hoe heet die ook weer? Die, uh, die meneer met die donkerbruine stem. Maarten van Rossen. Heb je nee, daar ook. Nee, die stond er niet. Ach, gelukkig maar. Nee. Nee, nee, maar daar had ik ook niet op gaan zitten. Ik bedoel, oh. ik weet niet hoe goed de reiniging is in. Uh, <laughs> Daarom staat er ook een hele grote mok naast met de slimste mensen. Die zit gewoon water voor het naspoelen. Ja, nou, ja jongens, ja, ja. alsjeblieft. Jongens, ja. respect. Ja, nou, nee, respect. Maar, maar ik dacht, hoor je wel eens wat die zegt, zeg? Dan ik, mogen wij toch ook wel wat zeggen, hè? Nou zag, ik, nou, zag ik jou op die stoel. Zag ik jou op een gegeven moment ook dat er iemand naast jou was komen zitten? Nou, die was er in principe niet, maar ineens. Je, je, je snapt het niet, hè? Ik, ik zat daar in mijn eentje. Ik heb de foto gepost. En op een gegeven moment zie ik zomaar een foto. Zijn er twee mensen bijgeplant. En die, die heb nou, ik ja. nooit in de gaten gehad, joh. Hoe kan dat nou? Heb je dat niet. Zo'n man met een lange baard en een rode mantel aan. Ja. Dat zie je niet ja. over het hoofd, toch? Nee, dat is waar, dat is waar. Je voelt het, hè? je voelt hem al. Ja, ja. En, en, en je voelde al natte geit, wat rechts van je zat natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, dat, dat, maar dat, dat kon ook niet missen. Ze gleed zo over die stoel af, dat zag je. Hè? Ja, dat ja, uh, was, uh, het, was uh, een uh, hele natte bedoeling. Ja, ik ja. Uh, ik schrok ervan. Ja. Uh, zo oh. droog als het links was, zo nat was het rechts. Ja, ik zei, ja dan zit jij in de midden. Nou, Daar dus zat ik dus in. zeg. Ik zei al, ik heb Charles gebeld. Was Charles. dat een reclame voor kleidmiddel of zo? Voor wat? middel. Ja, wat? Nee, dat heeft ze niet nodig. Nee, nee, nee. Dat nee. nee. nee, nee, nee, nee. nee. was uh, Kim Holland, uh, zei jij. O, ja, toch? Ja, Holland? Ik herken nee. het er helemaal niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik uh, weet niet welke foto het is. Nou ja, goed. In, goed. in ieder geval uh, uh, uh, Dolly. Ja. Want jij hebt toch ook iets met Sinterklaas, of niet? Ik heb zeker wat met Sinterklaas. Wat Ho, met hoor, van nou, van. hoor nou even hoe die stem verandert. Ja. Het wordt in één keer weer het stem van een... Ik heb ook wat met Sinterklaas. Ja. Ik wil dat niet zeggen. Ja. <laughs> wat heb jij met Sinterklaas? Wil je mij niet imiteren, de duif? <laughs> <laughs> wat heb jij met Sinterklaas? Ja, nou ja, dat is toch een van de liefste mannen op aarde. Ah. Ik bedoel, ja. nou, die de... heeft nou niet wat met ah. Sinterklaas. Nou, is, ik, is er en... iemand, heb jij niks met Sinterklaas, uh, Bruisert? Nee, helemaal niks, want dan wordt hij opgepakt. Echt. Word jij niet opgepakt? Nee, dan wordt hij opgepakt. Wordt hij opgepakt als je, als je wat zegt, met man, hem hebt? Als ze Sinterklaas zegt, je, oh, ik heb iets van Willem Bruiser, ho vriend. Ja, ja dat, dat kan tegenwoordig, kan dat niet meer. Ja, ja, ja. Nou, uh, Gelijke uh, sporen onder zijn rokken. Is ook heel actueel, want, ja. want jij gaat middenkort naar Spanje... vertelde je ons net buiten de uitzending. Uh, uh, in Spanje gaan ze een nieuwe wet aannemen. Dat was vanochtend in de media. Oh, heb ik gemist. En, nou, ja, ja, vertel. Dat, dat is, als je dus uh, seks uh, hebt buiten je wil... Dan is dat meteen volgens die wet is dat verkrachting. Ja, nee, terecht. Jij vindt het terecht. Ja, ik vind het terecht. Maar hebben ze wel genoeg gevangenissen om al die Spanjaarden op te sluiten? Want ik nee. denk dat... dat ja. Ja. ja, die worden allemaal op speciale boten gezet. Pakjes boot 1, pakjes boot 2. Ah, boot zo, 10. zo. Ja, ja, ja, ja, ja. Krijgen ze voor straf een zwart gezicht? Ook? Ja, ja, ja. ja. Oh, zo En Ben dat. jij nou van de zwarte Piet of ben jij van de roetveegpiet? Nee, ik vind roetveegpiet vind ik zo eng. En, ja. en ik vind het ook een heel slecht zijn naar kinderen toe. Want ze zijn gewoon vies. Ze zijn ongewassen dus. Ja. Want het is roet zouden hun gezicht moeten wassen. Als jij ergens op visite komt, dan zorg je dat je schoon bent. Meestal, maar wel. Ga, ja, Meestal wel. Je verzorgt jezelf. Dan ga je niet met roetwegen rondlopen. En mm -hmm. ik vind dat een heel slecht signaal naar de kinderen toe. Dat je maar gewoon... Zomaar overal naartoe kan gaan terwijl je kop hartstikke smerig is. Hoofd, nee. Hoofd, ik. Hoofd, uh, hoofd, wat? Hoofd. Hoofd. Smerig is. Ja, uh, ja nee. Kun je dat even ertussen met... uitknippen? Ja, ja. Hij ja. is wel pedagogisch bezig vanmorgen. Zo. Heen. Zo. Dit is ja. ook wel ja, een heel Hij heeft ruzie gehad met Frits Pits. Zie je dat? Ja, want ja, hij wilde die ja. uitzending overnemen van de, de, de, de taal, de taal, de de pups. Op zaterdagochtend is dat toch de taal, de taal, de taal de Oh, dat weet ik niet. Je nooit gehoord? Ja. Of de... ja. Wilde jij dat gaan doen? Nou, ik werd gevraagd of ik dat wilde doen. Door Frits? Door Frits. Frits, die belde me, joh, hij zegt, uh, Frits uh, zegt van, uh, ik wil het eenmaal de spits drijven. En uh, ja. wil jij dat doen? Nee, maar jij wou het spits niet afbijten natuurlijk. Ik wou het niet afbijten. En, nee. ik, en toen kreeg ik een applaus, hè? Nou, is dat zo? Ja, maar, ja, ja. Wie klapt daar? Nou, dat was hoort wie, raak, daar dat was, hoor wie klapt daar kinderen? kinderen? Oh, dat was Sinterklaas. Sinterklaas ja, hoort ja, wie ja. klapt daar kinderen. Ja. Goed, maar uh, ja. Ja, ja, ja, uh, ja, kunnen, we, kunnen we niet proberen straks... Om, om contact te leggen met Sinterklaas? Daar zit, hè? Ik, daar zit ik eigenlijk net aan te oh, denken. Oh, ik heb zijn maar? nummer bij me hoor. Is dat zo? Ja, ik nou, heb een zijn een nummer Als Een stukje muziek, Wim, en dan gaan, we, dan gaan we bellen, toch? Ja, ik wil een stukje muziek draaien... maar het zal uh, geen Sinterklaas liedje worden. Moet ik dan Nee, maar dat kan ook... Wacht even, zullen we dan ook contact zoeken met oma... Maar wie? Oma Pietje. De oma van Sinterklaas. Oh, Sint? dat lijkt mij heel leuk. Hoe oud is de oma van Sinterklaas? Hoe oud is eigenlijk? Oma Pietje, die is ouder dan Sinterklaas. Oh mijn god. Nou, ja. Dat is ook logisch natuurlijk, want het is zijn oma. Hè. Ja, het is oh, zijn dat oma. Is ja, het is oma. Het is niet eerst Sinterklaas en dan oma. Het is eerst oma, oma en, dan en dan Sinterklaas. ja. Ik hoor het alweer. Nou ja, ja. laat ik maar gewoon een stukje muziek instarten, want het duurt allemaal veel te maken met jullie. In the year 25, 25 Still alive Ja, dat brengt ons alweer uh, richting de klok van uh, 11 uur. En uh, ja, ja, na, die, na de klok zijn we er weer. Toch? 25, 25. En ze zeggen: ja, Goedemorgen, uh, ik ben een beetje laat. Nou, dat kun je wel zeggen, vriend. Uh... Maar, maar ik, uh, ik vind het leuk dat ik toch nog een tweede uur even bij jullie kan aanschuiven. Ja, Mama is ja. die loopt nog op de trap. Mama, we is zo'n hand op oh. Ik ben niet, ben niet een van de of wat Nee, nee, nee. Dat, uh, dat klopt inderdaad wel een beetje. Maar uh, de lift doet het inmiddels weer, hè? Dus, uh... ja, ja, kom, kom maar zo. Dat doen we helemaal buiten gaan. Dat doen helemaal, helemaal. Ja. Ja, Mama rustig aan. Ja. Kom maar naar boven. Er is koffie. Ga zal ik er even helpen anders? Ja, help hem alsjeblieft. Ja, lief. ik ga er even helpen. Jongens, Dankjewel toor. Hang die, die taken aan, het plafond. Oh Jongens, dat gaat helemaal niet goed met die trap, dat kan ik. niet. Ik krijg het niet omhoog, hoor. Ik krijg het niet omhoog. Ik dat het ook ja, ze is hartstikke zwaar, die vrouw. Jullie moeten mijn moeder gewoon laten gaan, want die komt er zelf wat boven. Echt waar? Komt altijd boven draaien. maar dat heb nooit van. gezeur altijd met dat mens. Ik word niet helemaal <travel> gek van. Ik laat me zo niet door jouw bekoeien neer. Ja, nee, nee. Nee, gelijk komen moet niet doen, hoor. Niet doen, hoor, vrouw.